Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een serie bomaanslagen in Bagdad zijn vanochtend zeker 37 mensen om het leven gekomen. Dat melden de politie en medische bronnen in de Iraakse hoofdstad. Op zes plaatsen gingen bommen af in geparkeerde auto's bij winkelcentra en op parkeerplaatsen in Sjiitische wijken. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. De Chinese krant Nieuwe Express heeft op zijn voorpagina excuses aangeboden. Een van zijn journalisten, Chen Yongzhu, bekende gisteren dat hij zich liet betalen om in de krant belastende artikelen te schrijven over een bedrijf. Hij werd op, ruim een week geleden opgepakt op verdenking van laster. Gisteren bood hij via de televisie zijn verontschuldigingen aan. Chen had geschreven over financiële fraude bij een bedrijf dat machines maakt voor de bouw. De krant publiceerde deze week nog twee keer op de voorpagina... een oproep aan de autoriteiten om Chen vrij te laten. De shows met apen in de Indonesische hoofdstad Jakarta worden verboden... melden de Javaanse autoriteiten. In de shows doen aangeklede makaken allerlei kunstjes. Ze zitten meestal vast aan een ketting rond hun nek. Jakarta vindt dat de shows niet alleen slecht zijn voor het dierenwelzijn... ze zouden ook de openbare orde verstoren. De apen kunnen bovendien ziektes overbrengen... Of het gaat lukken de apenshows uit te bannen is de vraag. In 2011 heeft de stad het ook al eens geprobeerd. En na een lange politieachtervolging zijn vanmorgen vroeg in het Gooi... drie mensen opgepakt. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. De achtervolging begon in Uddel vlakbij Apeldoorn. Een automobilist die heel hard reed negeerde een stopteken. Daarop zette de politie de achtervolging in over de A1. Uiteindelijk ging de auto de snelweg af en de verdachten gingen te voet verder. Met behulp van een helikopter en politiehonden werden drie van hen aangehouden. De verdachten waren mogelijk betrokken bij een aantal woninginbraken in Elspet. Het weer: er trekt een regengebied over het land, daarbij kunnen zware windstoten voorkomen. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt de graad of 15. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij brugge. De weg is daar dicht, want de politie is bezig met technisch onderzoek. Dat levert een file op tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soester... staat inmiddels 4 kilometer. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam kan beter omrijden... via Hilversum over de A28 en de A27. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee... met een beperkt risico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 Vanavond in Cairo Brandpunt, Janssen Steur voor de rechter. Hoe kon hij zo lang zijn gang gaan? En is het bewijs tegen de neuroloog wel spijkerhard? En de schande van Israël. Tienduizenden overlevenden van de holocaust leven in bittere armoede. Dat en meer in Cairo Brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Tijdens de herinneringsweken staan we extra stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Hun leven, hun liefde en het afscheid dat we van ze namen.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. We bespreken vanochtend de geschiedenis van het internationale zeerecht. Met zeekapitein en auteur Jaap de Jong en met de biograaf van Hugo de Groot, Henk Nelle. En dat doen we omdat minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... deze week aanklopte bij het internationale zeerecht tribunaal... omdat de bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... Volgens hem al een maand lang onterecht gevangen wordt gehouden door Rusland. Ja, en vervolgens gaat Jon Jansen van Galen een column inspreken, of niet inspreken, spreken natuurlijk gewoon. En daarna praten we met historica of historicus, moet ik eigenlijk zeggen. Helen Grevers, die een uh, proefschrift heeft geschreven over landverraders in Nederland en België. Wat we daarmee deden tussen 1945 en 1950. Uh, Helen, uh, even een heel kort vraag. Je bent deze week gepromoveerd. Um, Vanuit België vanochtend hier naartoe gereden. Vanuit België als Nederlandse gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, was het een mooie dag en ben je gecomplimenteerd. Ja, het was zeker een, uh, een mooie dag. Ik heb uh, heel erg genoten van mijn promotie. En uh, ja, gelukkig veel complimenten gekregen ook, uh, uh, over het boek. Dus... En ook van mensen die wisten waar het over ging, neem ik aan. Ja, ja die wisten ja, zeker waar de het over ging. De beste ja. Dus. Ja, nee, nou nee. goed, we, we gaan straks praten hoe dat zit met Landverraders uh, in ja, België. In en, en bij met ons. met doktergever. Juist. Juist. Ja. Na 11 uur zullen onze recensenten Hans Renders en Jos van den Burg... de onlangs verschenen historische boeken en films bespreken... En tot slot in de documentaire serie Het Spoort Terug... het derde deel van de serie van Matthijs Deen... over de geschiedenis van de Wadden, aan de hand van zijn nieuwe boek. Vandaag de eilanden als wijkplaats voor vervolgden... en het plundergebied voor geuzen. We beginnen met kort stil te staan bij vliegtuigbouwer Fokker... die in oktober 1913, deze maand dus precies 100 jaar geleden... niet alleen naar Duitsland vertrok om daar vliegtuigen te bouwen... maar ook om daar Duitser te worden. En nu sta ik weer voor die oude spin die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Toen zat ik helemaal open op twee balkjes met 50 paardenkracht en nu zitten we met 36 passagiers in een gesloten cabine met het grootste comfort met enige duizenden paardenkracht. De stem van Fokker zelf, u herkende hem misschien wel. En aan de telefoon iemand die hem zeker herkende, Mark Dieriks, zijn biograaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij vertelt hier met trots over de spin. Zijn eerste zelfgebouwde toestel, meen ik. Maar ook in Duitsland gemaakt, toch? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Fokker was niet zo'n goede leerling op school en werd door zijn vader uiteindelijk om een doorbraak in zijn leven te bewerkstelligen naar Duitsland gestuurd om daar een vak te leren. Zo geraakte hij in de vliegtuigbouw verzeild. Ja, hij staat nu bekend als Nederlands belangrijkste luchtvaartpionier, maar hij werd Duitser honderd jaar geleden. Uh, ja, dat had natuurlijk alles met de Eerste Wereldoorlog te maken. Nadat hij een paar vliegtuigjes gebouwd had en daarmee had gevlogen en ook de aandacht op zich had gevestigd. Uh, is uh, de, uiteindelijk in uh, augustus 1914 uh, de oorlog uitgebroken. En uh, vervolgens vond de Duitse legerleiding en de, de het Kriegsministerium... dat eigenlijk toch wel gepast was dat bedrijven... zeker als in de oorlogsindustrie werkzaam waren... ook door Duitsers geleid zouden worden. Dus hij werd vriendelijk uitgenodigd om van nationaliteit te wisselen. Oké, okay, en, en hij kon niet weigeren, zeg je met zoveel woorden. Uh, dat klopt, ja. Hij, ja. Het is... Uh, Per, per kerende post uh, stuurt hij ook uh, zijn, uh, zijn akkoord wat dat betreft terug. Ja. En, en heeft Fokker nou een beetje aardig aan de Eerste Wereldoorlog verdiend? Uh, ja, ik dacht het wel. Uh, naar zijn eigen schatting uh, had hij uh, aan het begin van de oorlog alleen maar schulden. En op het eind van de oorlog uh, 35 miljoen mark op zijn bankrekening. Juist. Het was ook niet zo makkelijk voor hem want, om weer Nederlander te worden, wat hij graag wilde. Uh, nee, nee, nee, want uh, ja, zoals het dan gaat, uh, toen Duitsland de oorlog verloor, werd die nationaliteitskwestie natuurlijk ineens een, een, uh, een soort belasting. En daar wilde hij maar liever vanaf. En daar wilde de, de, de regering in Berlijn hem ook best wel een handje mee helpen. Uh, om weer Nederlander te worden. Om weer Nederlander te worden, hè, mits dat er wat afspraken gemaakt zouden worden... over als er eh, nog een keer een beroep op hem gedaan Maar, maar wacht en... maar even, hij, hij ziet toch gewoon zijn kranditie instorten. Duitsland verliest ja. de oorlog, mag niks meer aan wapentuig maken. Dus ja, natuurlijk wil je dan Duitser af zijn. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Nee, dat, uh, en daar is hij ook heel erg snel in. Alleen de Nederlanders zelf, die, die hadden natuurlijk ook in de krant kunnen lezen... in 1914 dat hij Duitser geworden was. En uh, ja... Uh, dat uh, veroorzaakte nogal wat uh, strubbelingen. Ja, dus oh. ze zijn niet zo heel erg blij als hij weer Nederlander wil worden. Uiteindelijk mag het wel, maar dan zeggen ze dat ze hem wel in de gaten zullen houden. Nou, dat weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, Prins Hendrik en uh, premier premierreis de Berenbroek moesten er aan de pas komen voordat uh, de zaak rond was. Nou heeft hij in de tussentijd een fabriek gebouwd in Schwerin. En dat is uh, de plek waar je als fokkerliefhebber echt graag heen wil, geloof ik. Want jullie gaan met een groep daarheen om te kijken naar wat hij daar voor fabriek heeft neergezet. Uh, ja, dat, uh, uh, dat, dat klopt. Uh, er is een, uh, een, een groepje mensen uh, onder leiding van uh, Hisko Baas, een luchtvaarttechnisch uh, ingenieur uit Rotterdam. Uh, die, uh, en die meneer Baas die heeft al anderhalf jaar geleden het plan op, opgevat om met een club mensen toch eens te gaan kijken bij gelegenheid dat het honderd jaar geleden is dat zijn echte uh, bedrijf daar begon uh, te draaien. En het wonderlijke is natuurlijk dat na honderd jaar de houten uh, bedrijfsgebouwtjes die in 1913 zijn neergezet, dat die er nog steeds staan. Cultureel, materieel, erfgoed. Ja, ja, ja. En ze stonden op de lijst van de gemeente Schwerin om gesloopt te worden, maar uh, door dit wonderlijke initiatief uit Nederland is intussen zijn die gebouwen op de uh, gemeentelijke monumentenlijst terechtgekomen. En worden ze ook gerestaureerd en behouden. En dat vind ik toch wel een heel opmerkelijk gegeven. En zijn ja. daar ook vliegtuigen te zien die in die tijd daar gebouwd zijn? Uh, nee, op, uh, op het moment zijn die hallen leeg. Uh, uh, maar ja goed, de hoop van de, uh, van de historicus in ieder geval in dit verhaal is uh, dat, uh, we, dat we wellicht de gemeente zover zouden kunnen krijgen dat ze op termijn ook iets met die hallen gaan doen. Want het is natuurlijk best aardig dat... Daar eigenlijk de oudste vliegtuigfabriek ter wereld eh, nu zomaar leeg staat. Eh, en op de mon monumentenlijst. Dus je zou daar misschien wel iets kunnen recreëren. Ja, en het is natuurlijk ook een mooi gebaar. Het is onze fokker die we bijna niet hadden, terug hadden willen hebben in, uh, in 1919. En dan toch als gebaar dat in 1913 het ooit begonnen is. Het is een Europees project. Het ja. Mooier kan het eigenlijk niet dan. Nee, precies. Nog heel even tot slot, Mark Dieriks. Hij bouwt in Duitsland die vliegtuigen. Hij komt terug naar Nederland. Ik neem aan dat hij alles wat hij daar gedaan heeft, dat hij daar met patenten en rechten en uh, ontwerpen mee naar Nederland komt. Dus dat uiteindelijk Nederland er ook wel bij gebaat is dat hij alles meeneemt. Uh, ja, ja, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Het is dan natuurlijk wel over die patenten, maar dat is eigenlijk, dat zou nu te ver voeren. Uh, daar, was nogal wat over, uh, uh, uh, daar was nogal wat gerucht over uh, in, in de tijd. Fokker was, was, veel vliegtuigbouwers in die tijd, nogal iemand die gemakkelijk ideeën leende, zullen we maar zeggen, van anderen. En uh, rechtszaken over patentenkwesties die, uh, die, uh, die zijn tot, uh, tot in 1940 gevoerd, terwijl hij zelf in 1939 uh, gestorven is. Oké. Okay. Mark Dieriks, heel hartelijk dank en heel veel plezier in Schwerin. Dankjewel. Net Meer dan een maand zitten ze nu vast, de 30 bemanningsleden van de Arctic Sunrise. Het schip voer onder Nederlandse vlag toen het door de Russen geënterd werd bij een olieplatform van Gazprom. Greenpeace protesteerde daar tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Of de bemanning inderdaad onterecht vastzit, wordt hier bepaald, in Hamburg bij het Zeerechttribunaal. Tribunaal. Binnen twee weken is er een openbare hoorzitting waar Nederland en Rusland tegenover elkaar staan. Dat Nederland gelijk krijgt, is nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel de uitspraken van het Hof bindend zijn, kan het geen sancties opleggen. Over een maand moet er een uitspraak liggen over de vraag of Rusland terecht of onterecht de Arctic Sunrise en zijn bemanning vasthoudt. Ja, zo klonk het nieuws van deze week. En dat het internationaal zeerecht tribunaal wordt ingeschakeld is om geschillen tussen landen op te lossen over de interpretatie en de toepassing van het VN-zeerechtverdrag. Sinds 1997 zijn. 21 conflicten voor het tribunaal gebracht. Deze zaak begint dus op woensdag 6 november... maar intussen is de aanklacht tegen de bemanning veranderd in vandalisme... en heeft Rusland al gemeld het tribunaal niet te zullen erkennen. Dat internationale zeerecht, hoe lang bestaat dat eigenlijk al? En hoe werden in het verleden dit soort problemen aangepakt... Daarover gaan we het hebben met auteur en zeeman kapitein Jaap de Jong. Twee jaar geleden schreef hij in het Vries een boek over die geschiedenis... die ver voor onze jaartelling eigenlijk al begint. Meteen vanaf het moment dat volken per boot de zee opgaan en elkaar tegenkomen. Zijn boek eindigt met de moderne VN-verdragen... die nu uitkomst moeten bieden in zo'n kwestie... als die van de bemanningsleden van de Arctic Sunrise. Jaap de Jong, hartelijk welkom. Goedemorgen. We boffen dat u in Nederland bent. Want eigenlijk had u op zee moeten zitten op dit moment, toch? Dat uh, was wel de bedoeling, maar uh, uh, er kwam iets tussen. En ik uh, ben eigenlijk uh, zelfstandiger, maar ik word vaak ingehuurd. En, uh, dus het heeft zich even verlegd en ik heb nog een uh, paar weken de tijd. Ja, want wat u doet is nieuwe schepen van scheepsbouwer Damen de hele wereld overbrengen. Uh, ja, ja, al meer dan uh, nou 25 jaar of zo dat ik uh, voor hem vaar. Kent u dat gebied waar de Arctic Sunrise uh, lag en waar de bemanningen... Nee, nee, nee, want uh, dat valt eigenlijk buiten de zeeroutes. Dus je hebt er geen grote zeehavens. En uh, wij gaan eigenlijk meer naar de zonnige gebieden. Ik ben wel ja, dat is je ook aan te zien overigens, maar ga door. Ja, ja. <lacht> uh, nou ja, een beetje zo tussen... Uh, IJsland is mijn meest noordelijke punt... en uh, Nieuw-Zeeland mijn meest uh, zuidelijke punt. Om even een indruk te geven hoe die situatie daar is op zee... als kapitein aan boord van zo'n schip... neem ik aan dat je precies weet... In wat voor wateren je vaart op het moment dat je er doorheen gaat? Uh, ja, dat weet je wel. Uh, nou ja, je hebt de Territoriale Zee, dat is tot 12 mijl. En dit was dan buiten die uh, Territoriale Zee, maar het valt wel binnen de uh, exclusieve economische zone van uh, Rusland dan. En uh, dus, dus zij mogen daar uh, gebruik maken van uh, de bodemschatten. Dat is die, uh, daar staat het EEZ ook voor. Maar als uh, varensman uh, hebben wij overal, is de onschuldige doorvaart overal gewaarborgd. Dus je mag overal komen. Maar onschuldige doorvaart is gewaarborgd. Dus met andere woorden, Greenpeace mag dan met een bootje langs dat, dat platform uh, heen en weer uh, varen zoveel ze willen. Maar gaan ze nou de fout in op het moment dat ze erop springen? Als ze erop springen wat ze hebben dan, gedaan, dus. uh, is er wat anders aan de hand. Want het is geen onschuldige doorvaart meer. Precies, dus... Als het om regelgeving gaat, lijkt het erop dat Rusland gewoon gelijk heeft? Uh, nou ja, dat is uh, termen en woorden. En, uh, want uh, piraterij heeft ook met uh, roverij te maken. En dan kan je je afvragen, wat is er geroofd? En dat is iets voor advocaten en... Uh, dan, ja. Met, met als zijn voorganger Hugo de u, u wijst naar degene die naast u zit. En ik ga die nu ook zeker introduceren. We willen straks heel graag het verleden in. Maar in deze geschiedenis waar we het over gaan hebben... komen we straks op een hele belangrijke mijlpaal. En die mijlpaal is geslagen door onze eigen rechtsgeleerde Hugo de Groot. Het is zijn werk en concept Mare Liberum de Vrije Zee... die het internationale zeerecht, ik geloof, vier eeuwen heeft gedomineerd. En de biograaf van de knapste kop, zoals hij genoemd wordt... Hugo de Groot van Europa, toen van het Huygens Instituut Historicus Henk Nelle... is ook onze gast. Hartelijk welkom. Um, u gaat zo vertellen hoe Hugo de Groot betrokken is geraakt... bij dat internationale zeerecht. Maar als advocaat de Groot, had hij onmiddellijk geweten... of de bemanning van Arctic Sunrise of die aan piraterij deden of niet? Nou, Hugo de Groot was heel flexibel... Als advocaat. Hij kon allerlei standpunten verdedigen. Maar hij was ook conservatief en een man van het gezag. En hij zou toch desondanks die eh, beschuldiging van piraterij heel sterk hebben afgewezen. Want dan is er echt sprake van roof. Zoals mijn buurman al gezegd heeft het je wederrechtelijk toe-eigenen van andermans bezit. En dat... Stelde niet gelijk aan een overtreding van het natuurrecht. Dat vond hij even erg als bijvoorbeeld incest of cannibalisme. Of erger nog, het vermoorden van mensen die je gastvrijheid had verleend. Dus cannibalisme of de piraterij, dat was iets wat hij zeker niet zou hebben onderschreven. Maar vandalisme, want daar gaat het nu om. Ja, als het dus... Ze hebben kennelijk daar op dat bootje, op dat platform rondgelopen... en de Russen zeggen, nou, dat hadden jullie niet mogen doen. Jullie horen daar gewoon uh, weg te blijven. Wat zou Hugo de Groot hebben kunnen opvoeren ter verdediging... als hij zou hebben gewild van de Greenpeace? Hugo de Groot zag eigendom als eigenlijk een fundamenteel iets... dat al bestond in de natuurstaat. En aantasting van eigendom zou meteen betekenen... dat je die uh, samenleving van de mensen uh, schade toebrengt. Dus dat zou hij hebben afgewezen. We gaan het zo uitgebreid hebben over Hugo de Groot. Terug naar kapitein Jaap de Jong. Um, u heeft dat boek geschreven over de hele geschiedenis van het internationale zeerecht. En dat heeft hij gedaan vanuit uw eigen ervaringen aan boord. Uh, nou, ik ben wel wat uh, dingen tegengekomen. Maar het is. Uh, vroeger had je het ook drukker op de brug met uh, navigeren. En. Uh, nou uh, zijn wij eigenlijk meer uh, bruggenhoofden. Dus wij hebben een hoop tijd. Uh, eigenlijk een zee van tijd. En dan ga je ook eens een keer met uh, droge dingen aan de gang. En toen kwam dat... Uh, uh, uh, nou ja, ik, ik was wel geïnteresseerd in het zeerecht. En dat werd steeds boeiender, zeg maar. En ik ben eigenlijk begonnen op de visserij. Uh, dat was in de zeventiger jaren. En uh, wij visten op de Ierse Zee. En de reis daarna... Toen werd een schip uh, in de buurt van ons dat werd uh, opgepakt omdat hij in de visserijgebieden van uh, Ierland viste. En toen zijn we met z'n allen, dus een stuk of twaalf toen naar Kort toe gegaan. En uh, dat had ook iets te maken met dat Ierland toen in één keer zijn visserijgrens vergroot had. En zo zie je dus dat het, en dat is wel belangrijk in deze zin, ook het zeerecht is een flexibel uh, of een uh, een, een bewegelijk recht. Het is niet een statisch iets. Dus het, het verandert ook in de loop der tijd. Ja, als ik mag inbreken, dat is heel aardig, want al in de 17e eeuw... speelden vergelijkbare belangen juist op die plaats. De Engelse koning protesteerde tegen de Nederlandse vissers... die alle vis weghaalden voor zijn eigen schepen. Er was toen al sprake van overbevissing. Een probleem wat noopte tot het invoeren van allerlei internationale regelingen. Ja, ja nou, precies, want daar gaat het ook de hele tijd om. Van, ze willen het de hele tijd een beetje buigen naar uh, hun eigen belangen natuurlijk. En daardoor is ook dat zeerecht in principe ont uit ontstaan. Is dat het eerste geschilpunt waar mensen tegenover elkaar komen te staan? Van wie is de zee? Is dat de kwestie waar het om gaat al in de oudheid? Nou ja, het is ook een uh, technische ontwikkeling natuurlijk. Hè. We hebben eerst de Phoeniciërs, de uh, Arabieren, de, de Indiërs. Die gaan uh, de zee op. Uh, en uh, ja, die zee is zo groot, daar hebben zij nog geen... Uh, daar kunnen ze verder niks mee, ze moeten er alleen overheen. En dan wordt de zee eigenlijk bekeken net zoals een karavaan die uh, over de woestijn gaat. En uh, uh, je moet naar het andere punt van dat door de woestijn heen. Dus je moest door de zee heen. En er werd geen recht op de zee geplaatst. Pas later, toen de techniek zo groot was en uh, toen kwam eigenlijk ook, we moeten met uh, de ruimte van de zee moeten we aan de gang. En dat is eigenlijk pas veel later. Want uh, de eerste rechten die we hadden, nou ja, de, of waar we iets van weten... dat was uh, op de steen van Hammurabi, dat was dan een uh, Babylonische koning. Maar dat is 2000 jaar uh, uh, voor Christus. En daar stonden alleen bepalingen over... Uh, hoeveel als er uitbetaald moest worden bij een bepaalde vracht... wat er moest gebeuren als er schade was aan de deklading, enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat natuurlijk nog niet om de onderlinge verhoudingen. Nou is de enige term die ik ken uit de oudheid, de mare Nostrum. De, de, de Romeinen beschouwden de Middellandse Zee als hun eigendom. Is dat het begin van het soort afbakenen van zeegebied geweest? Uh, nee, nee, nee. Kijk, uh, maar het is uh, eigenlijk. Het uh, Romeinse recht dat is wel bezig geweest uh, met de zee. Want uh, ja, daar kon je niet zo makkelijk dominium uh, over krijgen. Uh, je kon er geen imperiumheerschappij over krijgen. En uh, zij besagen eigenlijk de zee als een res communus en een res nullius. En die twee dingen die kom je later ook vaak weer tegen. Hè? Uh, Hugo de Grootzee, toch? Uh, res... maar, leg, zoals leg het het is, uit. Ja. Res communis, en nou, nou, res communis zijn zaken voor, uh, van iedereen. Dat is de lucht en dat is uh, het water en het licht. En dat kan je niet, uh, daar kan je niet de hand op leggen. Dat is dus en res nullius. Dat is van niemand. Dus eigenlijk net het omgekeerde. Dat is ook een kleinere schaal. Dus als je bijvoorbeeld uh, het water in een fles doet dan kan je zeggen, dit is van mij. En dus dat is uh, een zaak die, uh, waar je uh, eigendom... Uh, uh, dat is dan jouw eigendom. Dan heb je dus een bezit. Terwijl een res communis, dat is zo groot... daar hoef je niet aan te beginnen. Maar uh, dan heb je ook Mare Nostrum. En dat is dan onze zee. En dat was in de tijd toen de Romeinen ook die hele Middellandse zee... Uh, al die landen daaromheen veroverd hadden. En dat was eigenlijk hun binnenzee. Dat dus wil dus niet... die, zee, die zee was hun flesje water eigenlijk? Dat is, was ja. hun flesje water. Juist. En, uh, maar dat betekende niet dat anderen daar niet op mochten varen. Uh, dus het was niet hun bezit. En kijk, dan kom je bij hele uh, fijne dingen. En dat is weer een uh, juridisch gedoe. Maar pas na uh, Gibraltar, zeg maar, als je dus op de Atlantische Oceaan kwam dan kreeg je echt de, uh, de, de Grote Zee waar je niks over te zeggen had. Dat was helemaal vrij. En dat was, uh, Als ik een sprong mag maken in, in de geschiedenis richting Hugo de Groot... de Romeinen baken de Middellandse Zee af... de paus maakt het nog wat bonter zoveel even later... want die verdeelt de wereld in twee. Ja, dat was dus ook... Uh, toen de Portugezen en de Spanjaarden, de grote zeevaartnaties, uh, de zee gingen ontdekken. Uh, de Gama gaat onder, Vasco uh, de Gama gaat onder uh, Zuid-Afrika langs, uh, ontdekt uh, over het water uh, India. Uh, en Columbus die stuit toevallig op Amerika. En dan beginnen ze ook, uh, zitten ze elkaar in het vaarwater van wie is nou dit? En dat hadden ze al bij de Canarische eilanden. En omdat het twee Roomse naties waren... moesten ze altijd even uh, daarover met de paus praten natuurlijk. En uh, die kon hun goed en die wou hen beide te vriend houden. Dus die zei, dan verdelen we de wereld uh, in een oostelijk part. Dat is van uh, Portugal, uh, dat is India. En een westelijk part, dat is voor uh, Spanje. En daar heeft hij dan een bul voor uh, uitgevaardigd. Uh, maar ze konden in die tijd nog niet zo goed de uh, lengte bepalen. Dus toen hebben ze met z'n tweeën hebben ze dat bepaald. En dat was eigenlijk tussen de Canarische eilanden... een lijn tussen de Canarische eilanden... en uh, Santo Domingo, waar Columbus aan kwam... En uh, dat was, uh, hebben ze bepaald in het verdrag van Saragossa. Nou, en, mag ik even nee, ja, ja, ja, heel ja, interessant ja. wat je zegt... maar ik wil in dit opzicht toch de paus even verdedigen zelfs... omdat hij feitelijk door die bepalingen een, een, een conflictbeheersing deed. Uiteindelijk waren de Spanjaarden en Portugezen degenen die daar het eerst de zeeën bevoeren. En het is een hele toer om zo'n vaarweg open te leggen. Ze hadden dus daar zekere pretenties die je kunt onderschrijven. Maar wat gebeurt er nu rond 1600? Dan komen er kapers op de kust. Engelsen, Fransen en met name ook de Nederlanders. En die eisen hun uh, eigenrecht op. En dat doen ze op heel goede argumenten. Bijvoorbeeld het feit dat God de uh, Delfstoffen, voedingsmiddelen... ongelijk over de wereld had verdeeld. verdeeld en dat dus ook weer volgens dat natuurrecht, handel drijven... en daartoe een vrije zee... absolute noodzakelijkheden zijn voor de mensen. En dus daar kan hij aanspraak op maken. En wat Hugo de Groot toen gedaan heeft... is eigenlijk dat hele middeleeuwse bestel... wat goed gefunctioneerd had... dat gooit hij omver, via zijn mare liberum... omdat hij nu zegt... ja, maar alle volkeren zijn in principe gelijk en die zijn volledig gelijkwaardig... en die mogen dus handel drijven. Dus dat was eigenlijk een revolutionaire zet. Dat deed hij natuurlijk niet omdat hij zo idealistisch was... maar alleen omdat hij... Zijn uh, vaderland, de Republiek, in opstand tegen Spanje gekomen wilde dienen. En hij zag heel goed in dat de welvaart van Nederland. Voor in belangrijke mate afhing van handel. Ook de handel in, de, in het oosten. En hij heeft toen verdedigd het fundamentele recht van mensen. ook de mensen in. de volkeren in het verre oosten. om handel te drijven. Dat is wel, uh, dat is wel aardig. Maar uh, de aanzet. Uh, waarom was Hugo de Groot dat deed. Dat is ook wel aardig, want het was eigenlijk de Santa Catarina, Dat was een Portugees schip wat uh, gekaapt werd. Of tenminste, zij zeiden dat het, de Nederlanders zeiden dat het gekaald werd. De Portugezen zeiden dat het piraterij was. Dat was een zeer rijk uh, beladen Portugees schip. Uh, dat namen ze mee naar Amsterdam toe. Uh, het kwam dus in handen van de VOC. En die, die buiten wouden ze dan uh, uh, zo snel mogelijk verkopen. Want dat was uh, miljoenen en miljoenen was dat waard. Uh, maar Nederland was toen nog niet een zelfstandige staat... dus uh, dat moest verdedigd worden bij de andere landen. Toen was uh, Engeland en Spanje... Uh, hadden ook een uh, verbond uh, gesloten. Dus het moest ook voor die andere landen moest dus, verdedigd dus, dus worden. Dus de vraag was aan uh, Hugo de Groot, leg jij dat even als uit? Als advocaat aan de paus en werd Elizabeth. hij ingeroepen. Hij werd als advocaat ingeroepen en hij moest verdedigen... dat zo'n compagnie in het Verre Oosten... in een oorlogssituatie buit mocht maken... Dus niet aan piraterij deed. Want dus dat Santa Cristina is af. dus tijdens een oorlog buitgemaakt door de Nederlanders? Ja, dat zei Hugo de Groot. Het was geen oorlog, hè? Ja... Hugo dat de Groot zegt, zegt dat het wel oorlog was, want uh, Portugal en Spanje waren in die tijd in een personele unie met elkaar verbonden. Bovendien zei Hugo de Groot, daar in het Verre Oosten hebben die Portugezen tegenover de Nederlanders, die daar als vrije handelsmensen uh, uh, komen, hebben ze allerlei misdaden begaan. Zij stonden dus in een recht toen ze zich verdedigden. Maar en, als het geen oorlog was geweest, dan was het überhaupt een kansloze missie geweest. Dan uh? zou het nog uh, volgens Hugo de Groot mogelijk zijn geweest, omdat de Portugezen uh, de... Nederlanders belemmerden in uh, hun, de uitoefening van hun recht... om handel te drijven in die streken. Maar dat is toch wat anders dan een schip enteren... en de buit plus het schip roven en meeslepen in Amsterdam? Ja, maar dat uh, was een oorlogssituatie. Okay. Dat, en uh, daarom uh, vond Hugo de Groot heeft hij dat steeds verdedigd. Uh, met succes? Uh, met succes, want het is uiteindelijk door de admiraliteit... Uh, de rechtbank die over die zaken gaat de Amsterdamse admira admiraliteit, is het tot goede buit uh, verklaard. En konden dus uh, stadhouder Maurits, de aandeelhouders... en ook allerlei andere uh, functionarissen van de compagnie... konden daar geweldig van profiteren. Nou heeft hij op dat moment een systeem opgezet. Uh, je zei het net al even, Henk Nelle. Uh, waarbij de fundamentele rechten van mensen op zee... werden gedefinieerd. En dat is een systeem dat heeft... Ik meen bijna vier eeuwen stand gehouden. Het idee dat, uh, uh, dat er een vrije zee moet zijn... dat heeft heel lang uh, stand gehouden. En alleen voor de territoriale wateren geldt het dan niet. En in dat opzicht is Uwe de Rood ook belangrijk geweest... want hij is een van de eerste geweest... die die beroemde kanonschotregel heeft uh, Leg eens uit. Ge... Dat is het idee dat je als uh, staat macht kunt uitoefenen... Over je eigen land, maar ook over de strook zee... voor zover een kanonschot reikt. Ja, en dan hangt er maar vanaf of je kanon. wat van kwaliteit je kanon is, hoeveel ja. zee je mag hebben. Hoeveel ja. zee je mag hebben. Ja, nou, kijk, ik weet het niet precies. maar ik dacht dat het Binkershoek was. die na Hugo de Groot kwam. en dat Hugo de Groot eigenlijk had dat de oog, uh, de rijkwijde van het oog, dat dat. Uh, voor hem uh, bepalend was voor de territoriale zee. En uh, de schotten, die hadden dan nog een grotere afstand... en dat was vanuit het topje van de mast. Dus dan moest je nog verder uit de zee blijven. Maar ja, dat zijn allemaal subjectieve dingen. En dat is dus later... Uh... Is dat langer geworden? Nu in mijlen wordt het... Uh... De, uh, in 1800 heeft uh, de Amerikaanse president Jefferson gezegd: Nou, uh, die kanonnen van ons die kunnen wel drie, uh, drie mijl schieten. Dus we maken er de, de drie mijl uh, regel van. En dat is eigenlijk na de tijd is dat standaard geworden. En toen, met uh, Maya, door dat de schepen veel sneller gingen. Je kreeg radar in. En dan maken we alweer. Hele grote sprong. En in de derde UNCLOS-conferentie van de Verenigde Naties is het toen 12 mijl geworden. Ja, de Verenigde Naties heeft zich ook gebogen op het internationale zeerecht. Na de Tweede Wereldoorlog, vooral. En wat er ver veranderd is, en die, dat is een kwestie die nu natuurlijk ook speelt, is dat die zee niet alleen maar de zee is, maar nu ook de bodem met allerlei schatten erin. Dat is van essentieel veranderd. Van verandering voor dat internationale zee? Ja, ja, nou ja, je begint dan de zee, ook als uh, de zee wordt onderverdeeld in zijn functies. Dus je krijgt uh, het vaarwater, dus de oppervlakte, dat is voor onschuldige vaart. Dat is eigenlijk iets wat heilig is, dat mag niet uh, tegenhouden worden. Dan krijg je ook uh, de, de, de waterkolom zelf. Uh, daar zijn dus allerhande visserijwetten voor gemaakt. En dan heb je ook daaronder zit weer de zeebodem. En uh, daar geldt dan ook weer andere regels voor. En vooral door, met de techniek uh, konden ze steeds dieper in die bodem komen. En dan krijg je ook in het uh, tijdperk van dat olie belangrijk wordt... dat uh, eigenlijk eerst Amerika uh, met uh, het continentale plat... die zeiden alles wat daar op die in die bodem ligt, dat is voor, uh, voor ons. Is beetje... En je mag wel er vrij doorheen varen. Ja, het is een beetje wat de pauze in de 15e eeuw of 16e eeuw deed met de Portugezen en Zuid-Amerika en Dat Zuid -Ameri en, en, en deed Amerika toe het, het is van ons. Wij verdelen het wel even. N nou, nee, dat was, uh, ze hadden het alleen maar over hun eigen stukje. Ja, okay. En uh, later is dat overgenomen door uh, andere uh, landen in Zuid-Amerika. En toen werd het op een gegeven moment... Uh, maar het gaat wel over een bepaald soort uh, belang. Ja, en dat wordt nu geformuleerd in... U zei het net al even in het begin van het gesprek... Daar waar de Arctic Sunrise op zee was... Daar is de economische zone van Rusland... Want die ja, is weer veel ja. breder dan die territoriale wateren. Ja, maar, uh, en daar mogen ze alles doen wat ze... Ja, maar het heeft dus uh, het heeft twee kanten. Je krijgt een EEZ. Dat is, uh, je mag dus de uh, bodemschattenmatje gebruiken. Maar je moet ook het milieu, uh, marine milieu moet je beschermen. En kijk, daar gaat het net om. En voorheen was bijvoorbeeld uh, Antarctica, dat is eigen gebied verklaard. Dat was, uh, want daar had België, Japan, Rusland, we hadden daar ook een claim op. Uh, dat werd uh, niet gehonoreerd, het werd uh, internationaal gemeenschapsgoed gemaakt. Dat willen ze ook met Noordzee doen, nee, de Noordpool doen. En uh, dit is eigenlijk een probeersel om het internationaal zeerecht te wijzigen. En dat is de, ook de, de, de, de essentie van de actie van Greenpeace. Nou, wat een heldere... Dus dat is wat er beslo daarover zal worden gesproken bij die hoorzitting aan het einde van volgende maand. Nee, nee, dat, dat, kijk, dat heeft er niks mee te maken. Nee, Want dat, dat, natuurlijk... dat, is een, dat is een rechtsgebeuren. En ja. daar kan je alle kanten mee op. Maar het gaat om het om het idee waarom ze dat gedaan hebben, de inzet van Greenpeace. En, is en daar om... heb ik het over, maar dat valt buiten het recht. Ja, maar de inzet van Greenpeace is om uiteindelijk de zaak te verruimen. En... Ze ja. proberen, een, ja. uh, want een recht ontstaat uit een gewoonte. En ze proberen een gewoonte te veranderen. Juist. Een heldere toelichting en een hele geschiedenis. Heel hartelijk dank, Jaap de Jong en biograaf van Hugo de Groot, Henk Nelle. Dan is het nu de tijd voor de column van John Jansen van Galen. Deze maand vond de Week van de Koloniale Geschiedenis plaats. En in dat kader mocht ik tweemaal optreden op Brombeek, het militaire tehuis voor veteranen van overzee. Dat was een bijzondere ervaring, want de commandant van Brombeek was in mijn jeugd een man van groot gewicht in Einem en omstreken: zoiets als de directeur van de kunstzijdenfabriek of de kasteelheer van Rozendaal. En nou stond ik zomaar een biertje met hem te drinken, hij in uniform natuurlijk. Als jongen fietste ik dagelijks twee maal onderweg van mijn geboortedorp naar de middelbare school in de grote stad en terug langs het majestueuze Brombeek. Achter de hekken van het park dat erbij hoorde zaten de kolonialen. Kolonialen, zo noemden wij de veteranen van het Koninklijk Nederlands Indisch leger die daar hun oude dag doorbrachten. In hun blauwe uniform met tressen, de hoge kepies op, zaten ze op bankjes naar het verkeer te kijken. Dagenlang. Er was ook een perk waarin de datum van de dag prijkte in bloempjes en mosjes. En ik stelde me voor hoe die kolonialen voor dag en dauw opstonden om met veel geduld plantje voor plantje die datum in dat perk te leggen. Tot ik op een dag iets eerder langskwam en zag hoe knechts van een hoveniersbedrijf de complete cijfers in een bak met één armzwaai op hun plaats smeten. Dat was voor mij net zo'n gewaarwording als het besef dat Sinterklaas niet bestaat. De bekendste koloniaal was Flip de Fluiter. Hij heette Frans Stevens, maar werd door iedereen in Arnhem de Fluiter genoemd, omdat hij zoveel floot, vooral naar meisjes. Op zondag ging hij Stevens naar Vitesse en dan strok hij stiekem onder zijn tuniek een geel-zwart shirt aan, met onder zijn capi een geel-zwart petje. Soms trof je hem op zaterdagavond aangeschoten in de trolleybus. Hij is enige malen wegens wangedrag van Brombeek verjaagd, maar hij keerde met hangende pootjes terug, omdat hij het er naar zijn zin had... en na al die tropenjaren in Holland geen ander thuiskomen meer had. Als je nu op Bronbeek komt, zie je rechts van de ingang een kunstwerk... gewijd aan Flip de Fluiter. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het tehuis... verbeelden een aantal kunstenaars de levens van Bronbeekers. Je ziet een vier marcherende figuur en een omgekeerde tuba, beide spierwit... Een mooi beeld, maar wat vertelde het over Flip? Wie was hij en wat had hij meegemaakt? Ik zocht de catalogus op en las dat Flip, alias Frans Stevens... uit het Limburgse Arsen kwam en opperman in de bouw was geweest... totdat hij, 28 jaar oud, tijdens de Eerste Wereldoorlog... een slappe tijd in de bouw voor het Koninklijk Nederlands-Indisch leger tekende. En dan staat er, van de 15 jaar die hij in Nederlands-Indië doorbracht is niets bekend. Die tuba is verzonnen, dat vieren marcheren ook. Niets weten we van hem. En ik voelde omeens na 60 jaren gemis. Waarom hebben we hem als jongens niks gevraagd? Waarom zijn we niet van de fiets gestapt... en dat hek doorgegaan om een praatje te maken? Hij had vast graag verteld... over alle inlandse meisjes die hij had gehad. En als we hadden gedurfd, hadden we hem kunnen vragen... hebt u ook geschoten? Hebt u mensen doodgemaakt? En wie weet had hij ook dat verteld. Maar we waren niet geïnteresseerd. We hadden wel andere dingen aan ons hoofd. En we lieten Flip en zijn kameraden maar achter dat hek zitten. U hoorde de column van John Jansen van Galen. Foute vaderlanders. Er waren in Nederland en België vlak na de oorlog zo'n ruim 200.000 tot 250.000. Ze moesten worden vastgezet voor hun eigen veiligheid, worden berecht, heropgevoed... om vervolgens terug te keren in de maatschappij... Behalve natuurlijk de onverbeterlijke. Dat was in het kort het programma van de Nederlandse en Belgische regering. Maar hoe ging het in de praktijk? En was het in het verscheurde België echt erger dan in Nederland... zoals vaak wordt gedacht? Ja, Nederland pakte twee maal zoveel landverraders op als België... en België schoten zeven maal zoveel dood, twitterde ik deze week eerder deze week. Uh, en Helen Greves schreef daar een boek over, een promotie... Daar is ze op gepromoveerd afgelopen week... en ze zit nu hier om ons bij te praten... over wat nu werkelijk de oorzaak van deze verschillen is... en of die verschillen wel zo groot zijn. Uh, Helen, allereerst gefeliciteerd. Um, je, je, je, je motivatie om die twee landen... Nederland en België te gaan onderzoeken. Wat, wat zat daarachter dat je dacht... ik ga ze allebei doen, want één lijkt me al vrij groot... Ja, uh, over beide landen wisten we wel het een en ander... Uh, hoe het zat met uh, de naoorlogse opsluiting. Um, zeker over de bestraffing was ook wel het een en ander bestudeerd. Um, maar um, eigenlijk hulden deze thema's nog, in, uh, nog steeds in nationale mythes. En um, door deze landen uh, te vergelijken... Uh, zouden we erachter kunnen komen of die mythes... Noem eens één een mythe die... Uh die er is en uh, waarvan je dacht... ik wil eens kijken hoe dat zit. Nou, bijvoorbeeld dat uh, het allemaal in België... veel ingewikkelder was als gevolg... van de politieke verdeeldheid in het land. Uh, als gevolg van de politieke probleem. En dat het in Nederland allemaal veel soepeler en makkelijker ging. En dat de zogezegde uh, heropvoeding... van collaborateurs in Nederland... ook veel makkelijker ging dan in België. En de, dus uh, die landen werden ook al vaak... Uh, met elkaar vergeleken... Uh, heel vlug en heel snel... om, om de... De eigen nationale voorbeeld wat te verzwaren. Het is ook al heel snel aangeduid als een nationale zwarte bladzijde. Heel opvallend dus ook in allebei de landen. In België was het een zwarte bladzijde. En in Nederland was het een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Nou, ik dacht als ik die twee hè, beladen... Je ging die twee <laughs> zwarte bladzijden vergelijken. Ja, naast ja. elkaar om te kijken. Wel, ja, niet wat dan het zwartste is, maar in hoeverre dat nou echt een nationaal een, een, een, een verhaal is. Of dat er iets, iets meer aan de hand is... dat er misschien uh, ja, grotere structuren te, te vinden zijn. Ja, Laten we maar gelijk even een, een sprong maken. Uh, wat interessant is, overigens, wij noemen ze politiek delinquenten en de Belgen noemen ze insifiken. Uh, kun je even kort uitleggen wat beide termen betekenen? Ja, bedekken. Um, ja, de hele heel, heel juridische terminologie zit daar aan vast. Maar in het kort, um, politieke delinquent. Hè, dat, dat de term zegt het al. Dat gaat over uh, misdadigers uh, die op, op het politiek vlak iets, iets gedaan hebben. Dus die, die niet uh, te verreenselvigen zijn met uh, delinquenten van gewoonrecht van communerecht. En in Zivika, um, België had al een langere traditie in bestraffing van collaborateurs he, door de Eerste de Wereldoorlog. wereldoorlog ja. Ja. En in civica dat ging ook wel om, uh, dat had ook een politieke lading, namelijk politiek onbetrouwbare personen. Maar het geeft ook al aan dat um, er eigenlijk een, een slecht burger mee werd bedoeld. He. Het civisme dat gaat over burgerschap. En in dat geeft eigenlijk al aan van. Dit is, niet, eh, dit is geen goed burgerschap. Eh, interessant is wel dat de Belgische regering. echt bewust politieke delinquenten vermeed te gebruiken, dat woord. omdat zij dan als politieke gevangenen behandeld zouden worden in het recht. en eh, zij niet gelijk stonden aan gewone delinquenten. terwijl zij juist de collaborateurs als gewone delinquenten wilden behandelen. En dat is ook een groot verschil. Eh... tussen Nederland en België. Ja, dan. ja. Ja, ja oké. Okay. Goed, la laten we even. Uh... Gaan, gaan kijken hoe het verder ging. De, de, die ideeën over die berechtiging en heropvoeding, die werden al door de, de wederzijdse regeringen in ballingschap gevormd. En laten we even luisteren naar twee vooraanstaande Nederlanders die zich uitspreken wat er moet gebeuren na de bevrijding met landverraders. En dit van de eerste stonden aan kan ik u zeggen dat evenals in andere bezette landen wettelijke bepalingen gereed liggen. ...of in de maak zijn om wegens hulp op welke wijze ook aan een vijand verleend rekenschap te vorderen. Deze bepalingen zullen onverwijld worden toegepast... ...opdat de landverraders hun welverdiende straf niet ontlopen. Wij moeten ingaan tegen de geest van eigen spelen. De vraag is wel eens gesteld. Hebben de naties dan toch de oorlog gewonnen... doordien ze onze geest en onze ziel met hun verfoeilijke opvattingen vermochten te infecteren? Het is niet te ontkennen dat er reden is voor het stellen van die vraag. Ja, Wilhelmina met haar paasboodschap op Goede Vrijdag 1942. Landverraders zullen hun welverdiende straf niet ontlopen... en de vooraanstaande SDAP'er en verzetsman Koos Vorkink... die waarschuwt voor eigen richting. Um, die ideeën over die gerechte straf, um, die waren... Er. Dat moest gebeuren, dat begrepen beide regeringen. En tegelijkertijd was er ook al een soort begrip, als ik het goed heb, voor eigen richting, eigen richting. Hoe, hoe, hoe zat dat? Er was angst voor bijltjesdag en tegelijkertijd begrip. Uh, ja, de, de, de, zoals Wilhelmina zegt, waren in, in allerlei landen, dus ook in België... Uh, al heel snel uh, wettelijke bepalingen gemaakt... om dus alle collaborateurs na de bevrijding, tijdens de bevrijding te arresteren... en later te kunnen bestraffen. Maar bij de regeringen en België veel meer dan Nederland... omdat ze veel meer informatie kregen uit het bezette land... besefte zich dat de polarisatie tussen verzet en collaborateurs... heel groot was geworden tijdens de bezetting. En dat die polarisatie, die gewelddadige tegenstellingen tussen beide groepen... Uh, niet zomaar ineens zou zijn verdwenen wanneer het land zou zijn bevrijd. Um, als om, en om dat te voorkomen dat die, die strijd door zou gaan, moest dus gearresteerd worden. Maar beide regeringen beseften wel dat dat niet ineens uh, plaats zou kunnen vinden. Dus dat, dat er waarschijnlijk momenten waren waarop... Um, de bevolking zelf uh, achter die, uh, die collaborateur zou aangaan um, en helemaal verbieden. Ja, ze verboden, dat, hè, ze verboden dat natuurlijk wel. Maar ze konden het niet helemaal voorkomen. En wilden dat misschien ook wel niet. Uh, om toch een beetje ja, die, die druk van die ketel te kunnen halen. Hè. Ze, ze, ze wisten wel, mensen gaan dat waarschijnlijk doen. Laat maar heel even. Hè, voor wij er zijn en echt kunnen ingrijpen. Um, en ook een beetje met het idee van om erger te voorkomen. Hè. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de situatie helemaal uit de hand liep. En heel veel mensen doodgeschoten werden door, uh, door voormalig verzetstrijders op straat. Nou, dat gebeurde in België en Nederland helemaal. Niet, maar er is toch. Uh, ja, kleine kl acties vonden wel plaats tegen Goed, collaborateurs. Laten we even luisteren ook naar een fragment over uh, wat er zo al na de oorlog, vlak na die oorlog gebeurde. En we luisteren even naar een fragment uit uh, van een NSB-kind die vertelt hoe het ging in Utrecht op 7 mei 1945 bij de bevrijding. Mijn vader was lid van de NSB en als kind werd uh, ik daar een heel erg slachtoffer van geworden. Toen was het heel legitiem. Dat je als kind van een NSB'er, dat iedereen het recht had om je te slaan, om je te treiteren, om je uit te schelden, dat je niet binnen mocht komen. Nou, ik kwam daar vandaan, toen stonden er, naar mijn gevoel, heel straat zwart van de mensen, hier om het huis heen. En ik ging de portiek in en toen bleef dat ze mijn vader opkwamen halen na de oorlog. En ze zongen. zakjes plakken, hier, ha ho Zakjes Ja, uh, zakjes plakken. Dat betekent dat je werd opgebost en dat je de gevangenis inging of een kamp in. Uh, mevrouw Henrikje Gazenbik vertelde dat jaren nadien voor de RTV Utrecht. Is dit nou illustratief voor wat er gebeurde? Massale opbrenging. En dan meteen de tweede vraag achteraan: Er wordt vaak gezegd dat in België dat nog erger was dan in Nederland? Vertel eens, hoe zat het? Ja, de, de afkeer tegen collaborateurs was ontzettend. Uh, door die jaren van, uh, door die bezettingsjaren, was, was die, ik zei net al even, die polarisatie tussen die twee groepen. Tussen enerzijds mensen die wel collaboreerden en anderzijds mensen die dat niet deden, die was, die was ontzettend groot geworden. Um, en ja, dus, dus die, uh, er werd reikhalzend uitgekeken naar, de, naar het oppakken en, en bestraffing van collaborateurs. Uh, en dat uitte zich tijdens de bevrijding in acties tegen deze mensen. Zoals de mevrouw in het fragment ook, uh, ook vertelt, getuigd. Mensen werden achterna gezeten op straat. Ze werden, um, uh, ja, dus de publieke spot werd met die mensen gedreven. Ze werden herkenbaar gemaakt. Dus, he, vrouwen werden koud geschoren. Dat is een heel bekend beeld. Uh, maar ook op huizen werden bijvoorbeeld uh, spassika's, hakenkruis geschilderd. Zodat duidelijk werd van kijk, hier heeft uh, tijdens de bezetting een collaborateur gewoond. Een VNV'er, een racist of een uh, en, en door die mensen... Um aan, aan te vallen uh, werd duidelijk gemaakt tegenover de hele buurt van wij tolereren dat gedrag niet. Ja, bijvoorbeeld, mensen die uh, veel winst hadden gemaakt uh, ten koste van andere mensen tijdens de bezetting. Die bijvoorbeeld, als een winkeltje hadden of zoiets, uh, dan werd uh, die inbroel uh, dikwijls vernield. Hè? En in, in tijden waarin er extreme schaarste was, is dat heel opvallend dat mensen dus echt die intense behoefte hadden om te laten zien door, de, door die spullen te vernielen: van wij accepteren niet dat jij hebt verrijkt tijdens de bezetting ten koste uh, van ons allemaal. Nou, is het is misschien een beetje een stereotyp beeld... wat er kan bestaan over Nederland in vergelijking tot België. Nederland als gezagsgetrouw, braaf. Vooral dat gezagsvertrouwen. Dat dat invloed heeft gehad ook op de wijze... waarop de collaborateurs en landverraders zijn opgepakt... tegenover een België... wat veel minder gezagsgetrouw, wilder, extremer, gewelddadiger... ander soort oorlog heeft meegemaakt... Is dat iets wat je terug hebt gevonden? Ik denk dat vooral het laatste van belang is dat België toch een, uh, de oorlog op een andere manier uh, heeft beleefd. Uh, namelijk dat het eigenlijk voor België in het begin, vanaf het begin af aan al veel uh, intenser is geweest. Veel zwaarder. Er was veel werd veel sneller honger geleden. Uh, veel meer mensen waren op drift geraakt. Uh, ongeveer een kwart van de bevolking is gevlucht. Ook met natuurlijk de ervaring van de Eerste Wereldoorlog... nog in het achterhoofd. En Nederland uh, had die ervaring niet. Die, die sloeg niet op de vlucht toen de Duitsers opnieuw uh, uh, binnenvielen. Um, er werd ve Veel later kwamen er echt, uh, was er schaarste. Uh, maar belangrijker, denk ik, is dat in België... de, de strijd tussen collaborateurs en verzetsmensen... Uh, al veel sneller ook veel intenser en gewelddadiger was. Er werden daar heel veel aanslagen gepleegd uh, aan beide kanten. Uh, er werd wel gezegd dat Bel België tijdens de uh, bezetting... ook in een, in een burgeroorlog verkeerde. Dat het een sfeer van een burgeroorlog had... In Nederland is er eigenlijk lange tijd geen sprake van geweest. En pas in het laatste jaar, op het moment dat België dus al bevrijd was... dat is ook denk ik een belangrijk aspect van, van die verklaring... dat België veel eerder bevrijd was. Pas in het laatste jaar is in Nederland... Um, is, is, is dat ook een enorme zware, zwaar bezettingsjaar geworden. en Toen kwam er ook honger. Toen... Maar dat is het verschil in de oorlog. Ja. Maar werkt dat nou op een of andere wijze door... in de wijze waarop men omgaat met de, met de, de, de, de, de, de landverraders? Is dat, werkt dat op een... Aantoonbaar door dat men in België harder is. Bijvoorbeeld het feit dat er zeven keer zoveel doodstraffen zijn geweest. Uh, was men ook als volk harder? Maakte men elkaar meer op straat stiekem af uh, als de overheid niet meekeek? Uh, heb je daar iets van gevonden? Ja, um, Omdat België... Tij Kijk, België werd bevrijd, maar het was nog wel oorlog. Hè? Europa was nog niet definitief bevrijd van, van nazi Duitsland. Dus het was nog oorlog. En dat, dat was natuurlijk voelbaar... in de manier waarop er werd omgegaan met die collaborateurs. Namelijk, die was... Uh, ontzettend streng. Mensen wisten nog niet hoe het zou uitpakken. Of ze definitief van uh, Nazi-Duitsland af waren en dus de handlangers die zij in België hadden. Of dat de, de rollen weer terug zouden omkeren. En dat zie je uh, dus in, in die, uh, de manier waarop ze op straat worden aangepakt. Maar ook in de manier waarop de Belgische regering optreedt. Namelijk heel streng. Ja, het, is, het is nog oorlog. En uh, omdat het nog oorlog is, is de strafmaat vrij hoog en worden er dus ook uh, relatief veel uh, doodstraf uitgesproken... als je dat dus vergelijkt met Nederland. Ja, wij 37, geloof ik, en zij... Nee, wij 37 vertrokken geloof ik, en zij iets van 150. Sorry, hou me te goede, jij weet het precies waarschijnlijk. Ja, ja het ja. is uh, 242, geloof ja. ik, uiteindelijk in België. Ja, veel dus, meer. Dus er is ook iets gaande in de zin van dat uh, de Belgische overheid denkt... als wij niet streng zijn, dan is het volk het wel. We moeten als het ware ook dat voor zijn. Ja, maar of, wat denk ik ook uh, een belangrijk aspect is van dat strenge straffen in België is dat het voor de Belgische regering een manier was om het monopolie op geweld terug te krijgen. De Belgische regering, uh, ik zei net al eventjes, had, had dus te maken met die polarisatie, met die sterke verzetsbewegingen die, die gewelddadig hadden opgetreden tijdens de bezetting. Uh, en al in Londen waren zij daarvan op de hoogte en waren zij bang dat dit communistisch getinte verzet en leopoldistische verzet, ja, want die situatie koning, ja. met de koning was ook veel ingewikkelder. Ja, maar goed, het betekende wel dat de Belgische regering uh, niet zeker wist of zij uh, een stabiele politieke basis had. En door juist ja, zo streng op te treden tegen collaborateurs, uh, kon ze haar, haar gezag eigenlijk weer herbevestigen. Precies, dus daar heeft het ook mee te maken. Ja. Goed, dat even over het verschil na de oorlog in omgang met. We moeten nog heel even kort hebben we daarvoor de kampen doen. Uh, er is natuurlijk heel veel geschreven over kamptoestanden in Nederland, dat het, dat het uit de hand liep. Uh, Je hebt daar geloof ik wel wat aanwijzingen voor gevonden... maar in zekere zin viel het wel mee, als ik het goed begrijp. Ja, dus nou, ja um, er zijn uh, altijd heel veel geruchten geweest... over die misstanden, mishandelingen uh, in de kampen. Uh, maar de bronnen daarvan waren altijd een beetje dubieus. Uh, vaak uit tweede of derde hand, veel later in de jaren 50 opgesteld... of, of nog veel later uh, uh, ter gehoor gebracht... Ik heb die bronnen eigenlijk terzijde geschoven. En gekeken naar documenten die echt in die tijd zijn opgesteld. Dus in 1945, 1946. Van wat was er toen bekend over die, uh, die geweldsplegingen? Nou, dan uh, zie je de, dat het inderdaad voorkwam. Um, maar dat het beeld toch nog wel, wel iets te, te nuanceren valt... en dat er ook wel, dat ook wel te verklaren is. Dat je ook wel um, het in een context kan duiden waarom dat plaatsvond. Ja, want als ik het goed begrijp, zijn het in zekere zin excessen... en zijn het vooral de min of meer bekende foute vaderlanders... die vooral de lul zijn in de kampen. Ik, ik wil, dat vat ik een beetje kort door de bocht samen met ik ook omdat ik nog graag de slotvraag wil stellen over... heropvoeding was uiteindelijk het doel. In België moest je in eerste plaats goede Belg worden... Want daar zit ook het hele Vlaamse geval onder. En in Nederland moest je vooral weer leren goed... Nederlanders goed te integreren in die samenleving. Is die heropvoeding een beetje gelukt? We hebben daar 30 seconden voor. 30 seconden of de heropvoeding is gelukt. Ja, nou, in Nederland in zekere zin wel natuurlijk. Want die mensen, daar hebben we eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Maar tegelijkertijd uh, niet. Want die mensen hebben zich heel lang miskend gevoeld. En uh, begrepen ook niet waarom zij werden gestraft. In België is het iets gecompliceerder. U zei het al. Door het bestaan van het anti-Belgisch nationalisme... Dus die mensen uh, die wilden per definitie niet herintegreren in de Belgische staat... want die erkenden zij niet. Ja, dus nee. dat maakt het een gecompliceerde verhaal. De oorlog is verhaal. in zekere zin in België nog niet voorbij voor de Vlamingen. Goed, Helen Grevers, heel erg bedankt voor je komst. Je boek heet dus Van Landverraders tot Goede Vaderlanders... is uitgekomen bij Uitgeverij Balans. En uh, nou, dank voor je heldere toelichting. Graag gedaan. We zijn er weer na 11 uur met de documentaire serie Het Spoor... terug over de Wadden en de historische boek- en filmrecensies. Tot zo. Vanmiddag op Radio 1, de Pestribune.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 eventjes wat aan doen. De perstribune. Vanmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Onvoltooid verleden. Voltooid verleden. Uitgeverij Verloren. Maakt geschiedenis. Ontdek de grootste collectie historische letterkunde en middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. Ga naar verloren.nl Niet zo slim...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 Er zijn nu al 1800 Fairtrade-artikelen van noten, bloemen, sap en wijn... tot chocola en rijst. En je koopt ze nu tijdens de Fairtrade Week extra voordelig in je supermarkt. Stine Jensen neemt ons mee naar de Scandinavische ziel. Met vanavond Finland. Veel drank, depressies, lange winters en de Finse blues. In Licht op het Noorden. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2.